Op het zuidelijk halfrond heeft het vliegverkeer last van de vulkaanuitbarsting in Chili. De as van de Puyehue vulkaan heeft zich via de Atlantische en de Indische oceaan verspreid naar Australië en Nieuw-Zeeland. Daar worden vluchten geschrapt of omgeleid, net als in onder meer Argentinië en Uruguay.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 In Rotterdam zijn de eerste deelnemers gefinished van de estafettenloop de Europa-run. Een team van het Erasmus Medisch Centrum kwam een uur geleden als eerste over de streep. Inmiddels zijn er ongeveer 25 teams binnen. Zaterdagmiddag vertrokken 275 teams van maximaal acht lopers uit Parijs om geld op te halen voor de kankerbestrijding. Twee teams gaven onderweg op. Op de koolsingel worden alle teams vanmiddag feestelijk onthaald.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 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee. Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de muziekboulevard. Ja, dat krijg je als je dus heel snel moet handelen. Want Bob non-stop loopt synchroon mee. Maar goed, we zitten wel in de pinksteraces Races van 2011. En we gaan eens even kijken hoe het erbij staat bij de Toelwagen Diesel Cup. Willem, want daar zit jij naar te kijken, naar deze wedstrijd. Ja, het klopt helemaal. Toelwagen Diesel Cup. Uh... Twee races in het weekend eindje, meestal op de zaterdag dan, uh, van de 100 minuten. En dan op de uh, zelf uh, hebben we een uh, tweede race en die duurt uh, 50 minuten. Uh, ja, een race uh, zoals ik al zei, over 50 minuten over het algemeen uh, gereden door twee rijders. Er zijn uh, wat die het alleen doen, onder andere uh, Jeroen Dick. Maar over het algemeen uh, twee teams. Jeroen Dick, ik noem hem al, de man die uh, zaterdag de race wist te winnen. Hij doet dat in een uh, volkslaag golfdiesel. Op de tweede plaats zaterdag geëindigde de equipe uh, Marcel van Leen en uh, Ron Zwart. Ja, van start zijn ze gegaan ongeveer een minuut of acht uh, geleden. Dus uh, we hebben nog wel een tijdje gegaan, 42 minuten. Het is in ieder geval Jeroen uh, Dik, uh, die wederom aan de leiding uh, rijdt. Op de tweede plaats zien we terug de e-kip van uh, Baars. Die rijden uh, een Volvo. Op de derde plaats zien we dan een e die uh, wat verder naar voren gekomen is. Uh, inmiddels dat is de e van uh, Ferdinand Kool en Harry Sundbrink. En ik dacht dat uh, Ferdinand uh, Kool van start gegaan was goed gezien uh, Er was al uh, in het schijfvlak uh, eigenlijk, uh, moeten we zeggen, of escape. Er waren een aantal auto's uh, die spinden daar. Uh, er stond er een stil midden op de baan, de rest van het veld kwam eraan. Maar wonder boven wonder werd hij door niemand geraakt en uh, kon het spul uh, de weg weer uh, vervolgen. In dit veld ook uh, wat dames aanwezig, natuurlijk. Uh, dan uh, kijken we onder andere naar de. Een ekip van Lucette uh, Braams uh, die samenrijdt uh, met Pauline Zwart, uh, mevrouw uh, Coronel, hoe je het uh, noemen willen. Een andere dame aanwezig in dit veld. Uh, dat is uh, Cynthia Boussard. We kijken nog even naar de kop. Het uh, zijn vijf auto's uh, die elkaar uh, prima bijhouden. Op de eerste plaats is uh, Jeroen Dijk, tweede plaats de Volvo van Roeleveld Derde dan uh, Kool Zundering. En dan kijken we uh, wie inmiddels aansluiting heeft gevonden bij het groepje. En dat is ook wel uh, een eetje die je in de gaten moet houden. Dat is ook een uh, golf golfekiep. En dat is de equip van uh, Ronald uh, Morin. en Dennis uh, de Groot. Uh, dat zijn de kampioenen van de afgelopen jaren uh, in deze disclub, uh, afgelopen zaterdag waren ze wat minder succesvol. We kwamen in contact met een andere rijder, ja wie of wie is zo fout, dat is uh, de plaatsing in het midden. Maar uh, Maureen uh, achtersteuning en nu uh, is er opgerukt inmiddels van de achtste naar de vijfde plaats, met nog uh, ja, een uh, kleine veertig minuten te gaan. Alle kansen uh, voor de eerste vijf, ook nog, om als eerste uh, de finishlijn te gaan overschrijden. Ja, eh, je haalde het aan, hè? er waren een aantal auto's, uh, zeg maar, uh, een beetje, uh, of één auto... Uh... Min of meer uh, dwars gegaan uh, in het schijfvlak. Ik kan me nog herinneren, dat was een Seat Diesel uh, Cup wedstrijd waarin dat ook uh, gebeurde. En dat liep minder fraai af. En dat betrof toen Renate Sanders. Weet je dat nog? Dat ja. was 2004. Dat weet ik nog wel. Dat is een hele tijd geleden. Dat was ook eigenlijk min of meer op het juiste moment. Volgens mijn wedstrijd toen wel geraakt. Ja, behoorlijk. Uh, als we nu kijken naar nou, hoe het eruit zorgt, had het goed om te... Situatie kunnen leiden. Het is ik, uh, niet gebeurd. Omdat veel ook... ...dat uh, alle 16 auto's uh, gewoon nog... ...op de baan zijn. En het is altijd wel prettig... Uh, ...om uh, een flink... Uh, ...veld op de baan uh, in actie te zien. Goed, Willem. dankjewel ...voor uh, dit uh, moment. We gaan... Uh, ...natuurlijk uh, deze wedstrijd... Uh, ...volgen wat uh, betreft... Uh, ...ZFM. Straks om... Um, uh, ...half twee ongeveer, dan uh, wordt het een beetje... ...interessant, want dan zijn de, de pitstops... ...denk ik net uh, geweest. En dan... Uh, ...ga je eigenlijk op naar de finale... ...van de, deze wedstrijd, de dieselcup ...die we zijdelings natuurlijk uh, mee gaan nemen. Maar eerst tijd voor een uh, band... ...die uh, gestaan heeft op uh, bevrijdingspop... ...2011. En dat was op het jubilairpodium. Daar hebben ze uh, toch uh, de tent uh, op uh, stelte gezet. En ze waren hier ook al eens een keer eerder... ...bij ons uh, in de studio aanwezig Ik heb het over Bees Noir. En Night After Night... Sometimes I get things random Het waren ze, beest Noir, met uh, Night Ever Night. Uh, het is inmiddels uh, zover dat uh, het uh, kopgroepje bij de dus Dusselcub... een beetje aan een touwtje zit, uh, lijkt het wel. Er zitten hier en daar kleine gaatjes in, maar die zijn naar mijn idee... toch wel uh, te overbruggen als het uh, gaat om uh, de spanning van de wedstrijd. Uh, nummers 1, 2 en 3, 4 en 5 liggen denk ik ongeveer, nou wat zal het zijn... drie seconden uh, binnen, elkaar, binnen elkaar, dus uh, dat kan nog een heel interessant uh, duel gaan worden... Hoewel uh, straks de pitstops, misschien de zooi uh, nog eens een keer aardig door uh, de warren kunnen gaan gooien Nou, uh, bij Andor en uh, Benno hebben we hem al kunnen horen En uh, straks uh, denk ik uh, bij Rob en AJ zal hij ook wel uh, te horen zijn Maar ik heb altijd zoiets van, uh, kijk als het iets met automobielen gaat Dan moet je er ook een plaatje bij hebben Nou, uh, die hebben we gevonden Permanente band. excused cused ze En het uh, nummer dat heet Automobiel die mensen die uh, op die duintoppen zitten en het toch al niet zo best hebben met dat westenwindje er bovenop, kruip dan maar gewoon lekker dicht bij elkaar en denk dan maar hoe lief het leven kan zijn. En hij heeft er een leuk liedje over geschreven. Ten Thousand Lovers. Uh, gewoon een leuk niemandalletje moet ik erbij uh, zeggen. 17 minuten over een. daarvoor word je Excuse en automobiel. Uh, we gaan weer terug uh, naar uh, automobielen. Maar dat, dat doen we straks uh, met het uh, live verslag. Maar we hebben natuurlijk ook nog interviews liggen. Afgelopen zaterdag 13 weer mee. De vliegende, uh, ja, de vliegenier onder het, uh, de autosporters eigenlijk, uh, die er op dit moment rondrijdt. zijn naam is Jan Joris Verheulg en hij rijdt in een Aston Martin. Een uh, nieuw seizoen Dat betekent ook nieuwe kansen. Uh, kijk, bij de paasreisers heb ik je niet gesproken, dus uh, dan doe ik het okay. maar nu. is okay. <laughs> dus, uh, ja, want hier, de Aston Martin is gebleven. De Aston Martin is wel gebleven, het team is wel veranderd. Uh, ik rij nu dus bij races, uh, wat vorig jaar voornamelijk uh, in het Europees kampioenschap uh, GT4 bezig was. En uh, dit jaar dus die overstap, uh, maar toch in dezelfde auto, de Aston Martin. Um, even over uh, de paasraces, hoe is die voor jou nog uh, kort verlopen? Ja, daar moet ik even goed over nadenken, maar ik heb natuurlijk twee races gegeven van de drie. Want ik rij nu voor het eerst dit jaar samen met iemand anders. Dus uh, ik rij samen met uh, Dennis Retra. Uh, maar uh, we hebben een tweede plek gehaald, net zoals nu in de, in de eerste race. En in de gecombineerde race waarin we samen rijden, uh, zijn we derde geworden. Dus tot nu toe gaat het heel goed. We staan in geval op het podium. Helaas geen winst. Uh, en als ik ook goed terugdenk, had ik volgens mij in de kwalificatie uh, pole. Dus uh, de snelheid zit er goed in en uh, de samenwerking gaat goed. En het is natuurlijk altijd een beetje afwachten of het goed gaat met een nieuw team, maar uh, ja, gaat goed. Ja, want dat is natuurlijk uh, weer de andere kant van het verhaal. Uh, waarom juist uh, dit team? Uh, nou, eigenlijk is het een heel simpel antwoord, omdat het vorige team stopte met de Erste Martin. En uh, ja, dan kom je even zonder auto te zitten. Uh, en ja, het enige voordeel daarvan is, is dat ik vorig jaar natuurlijk Este Martin heb gereden. Dus ik ken de auto en dat vond racers, uh, Racing toch ook wel interessant dat ik die auto ken. Uh, dus daarom hebben ze me een belletje gegeven. Zijn we zijn wel de tafel gaan zitten en dat uh, was allemaal positief uiteindelijk. Uh, dan nu, uh, op het moment dat we hier staan te praten, is de eerste GT4 race voor de Pink's races uh, geweest. Uh, ja, hoe is die verlopen? Ja, wel goed. Uh, graag wil ik natuurlijk winnen, maar helaas heeft veel gewonnen. Ik moest als vierde starten. De quali uh, zat ons een beetje tegen. We reden op sliks in, de, in, de eerste, in het eerste deel van de quali uh, terwijl het nat was. Uiteindelijk was dat denk ik wel de juiste beslissing, want de, de tussentijden waren heel erg goed. En als ik ook naar de data kijk, was het ook super goed. Alleen precies in dat rondje werd het code rood. Pits in en regenbanden eronder, want toen kwam het echt met bakken uit de hemel. Dus een vierde plek. Wat van het aan de auto, en dat was positief. Dus nu de race gereden van een vierde plek gestart, dus gelijk twee man in de Tarzanbocht. En ja, daarnaast eigenlijk achter elkaar aanrijden, want die banden die gaan zo snel op op een opdrogende baan dat je weinig kon doen. Dus uh, een tweede plek. Goed. Maxi maximaal haalbaar. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ik denk dat als ik uh, een betere start had gehad en ik hou veel misschien in, dat ik dan eerste werd. Want je kan je kon gewoon weinig doen. Dus het was gewoon zo, als, als Ricardo als, als tweede door de thuis was gekomen, als ik derde geworden. Dus, uh, heel eigenlijk is het uh, weer heel simpel dan het autosporting. He? Ja, die eerste bocht met dit weer, met dit weer wel. ja. ja. En, is het zo als je uh, zeg maar met, dit, met dit soort uh, omstandigheden te maken? Uh, Ga je dan ook in de split second beslissen welke sloffen gooi je erom? Welke banden bedoel je? Uh, nee, ja, nou goed, in dit geval was het niet zo heel erg moeilijk. Want het was zo verschrikkelijk nat dat je echt niet op slicks kon starten. Uh, ja, daar kan je misschien een wissel doen tijdens de race. Maar daar is de race veel te kort voor. Dan, uh, dan, we rijden nu 2-4 gemiddeld, denk ik. 2-5. Ja, op Slix, op een opdrogende baan rijden misschien misschien 1.50. Ja. Je zou het kunnen doen, maar dan moet je een iets langere race hebben. Dus we hebben gewoon lekker voor deze banden gekozen. Uh, en we wisten bijna zeker dat iedereen dat ging doen. Dus uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde probleem. Uh, maandag, dat is de volgende dag. Want op het moment dat we hier staan te praten is zaterdag. Ja. ja, maandag is weer een andere dag. Ja, nou, en ik, uh, ik heb nog niet gekeken naar het weer. Ik laat me lekker verrassen. <lacht> Geen buienrader, even kijken. Ja, ik kijk stiekem. Maar uh, je moet toch altijd even afwachten. Want Zandvoort is een hele rare plek. Het waait vaak over. En uh, ja, in dit geval even niet. Goed, dankjewel. Graag gedaan. The mountains Are all left for me But now we'll miss the lonely And always will be Someday you'll return Your valleys in your and your farms, and you'll no longer burn to be brothers Self destruction, baptisms of fire. Let me bid you farewell Every man has to die But it's written in the star In every light In arms. En dat was de Dijestreat. Vier minuten voor half twee, inmiddels, geworden bij de Pinkster races op deze Pinkster Maandag bij Ziervem Zandvoort. En uh, dus, uh, voor mij een gelegenheid om nog even een kleine extra uh, muziekboulevardje boulevardje tussendoor uh, te muizelen. Om uh, hier en daar ook nog wat. Uh, onbekend materiaal de ether in te slingeren uh, Lees zojuist uh, dat er uh, ook nog iets van een Island Sessions bestaat En daar zullen een aantal uh, ja, uh, popmuzikanten hun, uh, hun gedachten over laten gaan Zullen daar uh, liedjes gaan schrijven uh, onder het uh, genot van uh, de plassen Lijkt me heel erg leuk om in die setting iets uh, te gaan bedenken Dus uh, dat uh, zou er wel eens heel leuk uh, uit te komen gaan zien en wellicht dat we daar ook het materiaal van kunnen krijgen. En dat we dat hier kunnen draaien bij Zeevum Zandvoort. Tot de tijd gaan we eerst, voordat we naar het circuit overgaan... Weer uh, muziek draaien uit de regio. Sue The Night, uh, dat is een uh, andere naam voor Suisse de Groot. En zij was zoals gezegd, want in het eerste uur hadden we uh, Fabiana Dammers, zij en diezelfde Fabiana Dammers, die deden dus twee nummers. Uh, de een uh, was de achtergrondvocaal van de ander en dan weer later omgekeerd. En het was fantastisch om naar te luisteren, dat sowieso. Maar Sue The Night heeft op zaterdag, dat was afgelopen zaterdag bij Bekenstein Pop, ook zelf uh, een optreden verzorgd. En dat heeft ze ook hier bij ons in de studio gedaan. En wij hebben ook sessions, de ZFM sessions. En dit is zo'n ZFM sessie van Souda Night. En stay close to yourself. Dan moet je wel komen, toch? It's no big deal to fall in love. It's simple and you gotta know.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 That's why I Radio Report. Ja, we gaan weer eens uh, kijken hoe het erbij staat met die tourwagen Diesel Cup. En uh, Willem van Densen zit daar uh, te kijken naar deze wedstrijd, waar in de eerste instantie vijf auto's dicht bij elkaar lagen. Willem, maar uh, hoe staat het er nu nog bij? Ja, dat klopt. Ja, een uh, wedstrijd over vijf minuten, vijf minuten, lijkt hij lang, maar we hebben er weer nog. Uh een kleine 19 te gaan, ja. En we zitten nu eigenlijk net uh, midden in de pitstops uh, die uh, tijdens deze wedstrijd uh, verplicht zijn. Ja, en dan is het toch even al aan het eind van het hele gebeuren uh, hoe het uh, veld er dan uitziet. Momenteel is het uh, Volvo uh, die we aan de leiding zien naast de pitstops uh, die verplicht zijn uh, ja, een verschil uh, tijd. die nou, de pit moet staan, ook nog eens een keer, want uh, we hebben iets uh, hier ingevoerd, dat heet uh, straffen. zo wordt dat genoemd, dus uh, ja, als je goede resultaten gehaald hebt uh, in het verleden, dan uh, word je daar nu mee uh, gestraft dat je wat langer in de Blijven staan. Ook is er nog een uh, regel dat de auto's niet uh, sneller mogen zijn uh, rondjes die al zo twee minuten vijf, doe je dat wel, dan worden daar ook weer straffen voor uitgebeeld. Dus al met al is dat even uh, onoverzichtelijk, zeker gedurende uh, uh, zo'n periode van uh, pitstops. Oké, okay, dat uh, was even voor uh, dit moment uh, Straks uh, gaan we kijken hoe het uh, in uh, de eindfase van deze wedstrijd uh, gaat lopen Maar eerst uh, weer uh, terug naar een nachtegaaltje Zoals ik er uh, in april had geïnterviewd, geïnterviewd Celine Kaido met Strangers meneer, uh, Vos, uh, meneer okay. Vos. Ja, kijk. En ik, uh, ik, ik, ik schuif even die, die, dat beeldscherm even opzij. En je, scherf, en je, je microfoon staat ook open. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, goedemiddag. <laughs> want, goedemiddag. Want jij gaat straks tussen uh, twee en vijf... ...met uh, vriend Robbedoes-Harms... Uh, ...het uh, volgende gedeelte van de pixar Races doen. Ja, zeker. Nou, ik, ik, heb, ik heb natuurlijk de hele morgen al voor, voor uh, de televisie gezeten. Nog dus even terugkeren. Ik ben, terugkeren te, oh, ja, daar, ja, ik ben helemaal uh, geïnformeerd. Ja, want uh, vond jij gisteren eigenlijk... ...van de Grand Prix van Canada... ...had een hoge amusement waarde vond ik eerlijk gezegd. Absoluut, ja, zeker weten. Maar ik bedoel, ik moest, ik moest wel lang opblijven, vond ik. Ja, ja en dan, dan had ik je. nog geen veronderstelling, nou, dan gooien ze speed nog achteraan, maar dat liet ze vervallen. Dat vond ik wel jammer, eerlijk gezegd, maar goed. Was het ook. Maar goed, ja. Uh, ja, verrassende, verrassende winnaar, hè? Ja, en, uh, hadden we hadden er niet op gerekend dat Jensen Button toch nog in de laatste ronde uh, Vettel nog zou achterhalen. Nee, maar Vettel gaf het zelf ook toe. Hij had, hij had te defensief gereden en daardoor een fout gemaakt. Nou ja, en dan, een verrassende winnaar, dat is toch ook niet leuk? Lijkt me, dat is een heel fijn plan. Uh, maar waar ik je uh, ook nog even over aanspreek. Uh, gisteren stond er een man met een omgekeerde alpino-pet hier voor de ruiten. En die zei op een gegeven moment: Ik moet naar binnen, ik moet naar binnen. En uh, weet ik van wat, maar jij uh, had uh, deze man al eerder ontmoet. En, Klopt. Uh, het is, ik heb net even een voorstukje af zitten luisteren. Maar het klinkt niet verkeerd eerlijk gezegd. Uh, vooral zijn teksten zijn... Uh, ja. En trouwens als je die hoezo bekijkt... Uh, wat dat ook weer, Exile heet dat, die, die cd. Ja. Dus dat, dat, uh, zal, want het is namelijk een ier die in Zandvoort woont. Mm -hmm. Dus uh, hij is inderdaad in exile. Ja, <laughs> ja. Zo kan je het wel noemen, ja. En, uh, nou, die kwam een paar weken geleden naar mij toe. En die zei van, nou ik heb een uh, ierse band. En uh, nou ja, de, alleen hij zit in Nederland. Maar hij zei van, nou ik, uh, ik heb een cd'tje. Of ik keer naar... Wilde luisteren. Mm -hmm. Dat heb ik gedaan en uh, ik moet zeggen, zijn teksten zijn, zijn, zijn erg goed. Mm -hmm. En uh, ja, toen, kwam ik, uh, toen dacht ik: van in welk programma zou dat nou heel goed kunnen passen? Een muziekboulevard en, bijvoorbeeld? Toen kwam ik heel gauw bij jou terecht. Ja. <laughs> ja, uh, want hij en... kan even een keer live, uh, live akoestisch gaan, uh, gaan spelen ja. bij jou in de uitzending. Dat lijkt me een heel goed plan, want dat uh, is buurtechnisch uh, wel verantwoordelijk. Een ah, uh, verantwoordelijk bedoel ja. ik. Ja. Uh, want we hebben hier uh, Zuster Groot Fabian de Dammers, om maar even ook wat namen te noemen. Aan regio die ook eraan beginnen te komen Hebben we hier ook gehad Dus ja, waarom ook niet Deze man, ik vond het wel heel leuk hè? Want hij zei van, nou hij liet me eerst niet toe En toen zei hij van, hij stond dan met de grote middelvinger Stond ik dan buiten <laughs> <laughs> uh, Hij zal nog even moeten wachten Want uh, er komt een schouderoperatie aan En uh, toestand, dit en dat Hij is niet even in staat om te spelen Nee, maar nee. zodra dat weer kan gebeuren, nou komt hij een keer bij jou de uitzending. Lijkt me een goed plan. En met uh, name de teksten van hem zijn heel goed. Uh, uh, heel goed. Uh, ja. Geldt dat ook voor, voor dit nummer? When uh, Will Be Married? Ga, ik, ik ga je niet de huwelijk vragen hoor. Ah, ik ja. ik reken hem goed. Oké. Okay. <laughs> to do so good when will we Always need someone to be where you are.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 You fly Uh, helemaal. Uh, Donator met Cage. Uh, we hebben trouwens uh, toch nog wel even genoten van, uh, van iets wat uh, heel erg uh, leuk was. Uh, Exiles heette ze. En de man uh, die gisteren hier voor de studio uh, stond en bijna met boze middelvingers uh, voor de ruiten uh, stond. En hij stond nog net niet klaar met een steen uh, om hier uh, de boel uh, binnen te gooien. Hij komt ook uit Ierland. Ja, dan willen ze nog wel eens een beetje... Uh, echt nog wel eens een beetje in opstand komen hè? tegen alles. Denk maar aan Sunday Bloody Sunday bijvoorbeeld van Bono. Maar goed het is, het is natuurlijk wel zo van ja, we willen natuurlijk wel ook muziek onder de aandacht brengen en deze man, Bernard Joyce heet hij, dat is de, de, de frontman denk ik van de band, die gaan we zeker even porren voor een, voor een optreden hier bij de muziekboulevard op zondag. Dus daarvoor is het programma ook bedoeld. Maar ja, we hebben natuurlijk ook, zoals deze extra maand zo dadelijk gaan we nog eens even kijken hoe het erbij staat met de Diesel Cup. Het gaat uh, volgens mij weer uh, helemaal nergens over. Maar uh, het, het is altijd wel leuk om uh, nog eventjes uh, straks uh, de stem van collega Van Denzen nog even te horen op, uh, op de zender. Alvorens het stokje wordt overgegeven aan de heren Harms, Robberdoes Harms en A.J. Vos. Voor een maandagse aflevering van Zandwoord, maar dan op deze Tweede Prinsdag. Goed, uh, ik ga helemaal gauw verder met... Uh, Phil Collins and don't lose my number. Don't lose my number. ja Ik had iets uh, van een soort uh, social media stilte afgekondigd. Maar uh, soms ontkom je er niet aan om uh, even wat uh, dingen op uh, dat uh, web uh, te, te pleuren. En dan, dan uh, heb je toch wel... Uh, ja Als het iets zinvol is, dan moet je het ook zeker doen. Daarvoor is het uh, ten slotte voor. Billy Don't Lose My Number. En daarvoor hadden we... Dat was uh, overigens van veel Collins. Daarvoor moet ik even heel gauw over mijn uh, schouder heen kijken. Hadden we donaten met Cage. CFM, Race Radio, Pit Report... Pit Re ja, ja, want we gaan weer terug naar het uh, circuitpark Zandvoort. Want de Tourwagen Diesel Cup is volgens mij ten einde, Willem. Ja, dat klopt helemaal. Ja, Tourwagen Diesel Cup uh, race over 50 minuten. Ja, en uh, zoals we al vaak hebben gezien uh, dit seizoen. En ook uh, vorig seizoen eigenlijk met die Diesel Cup. Uh, lange races. Zit het genijden uh, in de spanning vaak uh, toch in de start van de race. Dat ging niet op uh, voor de winnaars uh, vandaag. Dat is de Stegkipaas Rolengeld uh, die in de Volvo C30 rijden Maar om het plaats van twee. 3, 4 en 5 werd uh, volop gestreden de laatste paar ronden. Maar uh, de, equipe, uh, van, uh, Dick, uh, de equipe van Jeroen Dick, de equipe van Maureen en uh, Dennis de Groot, uh, Roen Zwart uh, die met Marcel van Leen rijdt en de equipe Kool. Uh, met Henry Sumbrink die streden om de overige twee uh, podiumplaatsen. Nou, uiteindelijk is het dan toch uh, voor uh, de kick van uh, de grote Maureen uh, op de tweede plaats, uh, Godverdedigend en van uh, Dennis de Groot. Verder uh, uh, werd uiteindelijk uh, de BMW met uh, Henry Sumbrink, Sumbrink en uh, Ferdinand Kool. En ja, onze zon trots. Uh, Ron Zwart, eh, volop in gevecht ook om die tweede plaats. Ja, die kwam heel weinig tekort om uh, toch nog het podium uh, te halen. Samen met zijn teamgenoot uh, Marcel van Leen eindigde hun op de vierde plaats. Ja, en als ik uh, nu ook weer even gewoon uh, stiekem over jouw schouder... ...maar dan via het scherm hier bij CFM meekijk... Ja, dan... ik kijk ook over mijn schouder. <lacht> ja, ja uh, die witte dames zeker met die, uh, met die bordjes in de handen, toch? Het is net niet Chinese juggelen, maar uh, het heeft wel... Uh... Dat... Ja, <laughs> het heeft er al wel alle schijn van als ik het zo bekijk, maar uh, de Renault Clio's uh, stellen zich op, uh, als we daar nog even met een scheef oog naar kijken. Ja dat gaan we zeker doen, want het is een interessante klasse uh, natuurlijk. Uh, nu uh, gaan de Clio's van start zoals ze uh, gekwalificeerd hebben. Geen gedoe met uh, reverse trip zoals we dat in race 1 hebben gezien. En de man die uh, ja, vol uh, heeft gezet Niels Lange, uh, uh, die gaat ook strikken van de, plaats. de tweede plaats. Uh, van de Sloot en de dames zijn uh, sowieso goed bezig geweest in de kwalificatie. Om derde zien we het hier De vierde dan de, de winnaar van de ochtendrace en dat is uh, Sebastian Bretenbauer. We lopen nog even verder het veld door. Uh, kijken naar de mensen die vanmorgen uh, op het podium stonden. Vanmorgen was alles uh, kalf, uh, was uh, de is als derde geëindigd. Uh, ja, die trok toen van de e plaats. Ook dat moet hij nu weer doen. En uh, ja, zo zijn er meer. Christian Frankenhout, uh, natuurlijk. Vanmorgen schitterend verleden. Helemaal achteraan gestart. Tweede geëindigd. Ook toen moet hij weer achteraan starten. Kijken we nog even naar jouw favoriet. Dat is Marcel Duits. Ja. Trek van plaats uh, 13. Moest hij vanmorgen ook doen. Maar vanmorgen sterke race rijden. eindigt op een vijfde plaats. En uh, ja, dat geeft maar aan hoe uh, competitief uh, die video Cup het kan zijn, want uh, je het, is het lang niet altijd zo dat degene die van Paul vertrekt in deze klasse dan ook maar even makkelijk naar de finish rijdt en naar de beker voor de eerste plaats in haalt. Dus uh, terwijl de regen weer een beetje begint neer te hier toch omstandigheden steeds waarvan je ja, net twijfel achter. Dus Het regent het wel, regent het niet. Het regent nu, begint het weer wat harder te rijden. Dus ja, beslissingen uh, van wat voor banden gaan we op weg, uh, ja, speelt ook mee. Uh, en ja, die kunt je ook sowieso altijd goed voor strijpen. En dit maakt hem nog echt zo interessant. Goed, dankjewel Willem voor zover. En uh, we horen je uiteraard uh, straks in het programma van Albert Jan Vos en uh, Rob Harms uh, terug. Wat wel uh, net leuk was, het beeld van het uh, circuitpark Zandvoort. En dat doet mij dan echt denken aan Jan Mulder. Hoe die dan bijvoorbeeld uh, zich uh, uh, ergert aan bepaalde dingen. Eerst beeldschone dames op tv. Esthetisch heel verantwoord. En ineens, bam, blik meteen op een OK-dame OK met een bal. Klava op, ja. Ah, en dat is dan toch wel even heel woest gezegd. Maar goed. Je moet het maar kunnen. Tot aan het nieuws. En sluiten we af met Where to Throw the Stone van Kees Mayfield. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag hoor. Justify it. the king raises his hand saying that he understands And that he doesn't want to see any more of it. People dying since to dust in the sand. Remember what the king once said while saying he was probably too busy lying. A crown makes a king, a king makes a throne and the throne to to throw the stone. the elected hands of the world can only hold a few to think about it for while, and then decide if they hold you ask the uncolored man Rip the snake chest wide open and start sickling his heart. Make sure it's not broken, there's no point in pointing on no need the for needles. No rules worth ruling, no deeds worth doing. You are about to die <totototie> <tototie> <totie> A crown makes a king, a king makes a throne And the throne makes a target Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5